9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Maastricht wordt nieuwe thuishaven voor Ryanair. We volgen vanavond natuurlijk de partijen op Wimbledon. Eerst het NOS Nieuws met Mark Visser. Pakistan heeft twee belangrijke aanvoerroutes voor de NAVO vrijgegeven. Het bondgenootschap kan daardoor zijn troepen in Afghanistan weer bevoorraden. De regering sloot de grensovergangen met Afghanistan in november. Dat gebeurde na een Amerikaanse luchtaanval in het grensgebied... waarbij 24 Pakistanse militairen om het leven kwamen. Pakistan eist al maanden een officiële verontschuldiging van de Amerikanen... en die kwam vandaag toen minister Clinton van Buitenlandse Zaken... haar condoleances aanbood aan haar Pakistanse collega voor de omgekomen militairen. De Amerikaanse tv-acteur Andy Griffith is overleden. In Nederland was hij vooral bekend als advocaat Benjamin Medlock... uit de gelijknamige serie die in de jaren 80 en 90 werd uitgezonden. Griffith maakte ook naam als country- en gospelzanger... en won ook een Grammy voor zijn muziek. In 2005 kreeg Griffith de Presidential Medal of Freedom van president Bush... de hoogste onderscheiding voor Amerikaanse burgers. Andy Griffith was 86 jaar. De tour van Rabo-renner Maarten Cialinghi is na de vierde dag al voorbij. Chalingi die brak bij een van de vele valpartijen vandaag zijn linkerheup. Hij reed de rit nog wel uit, maar na de etappe werd hij in het ziekenhuis onderzocht. En toen bleek dat de tour voor hem voorbij was. Chalingi wordt zo snel mogelijk naar Amersfoort overgebracht om daar te worden geopereerd. Bauke Mollema en Robert Geesink kwamen de dag ongeschonden door. Wimbledon heeft de Duitse Angelique Kerber zich geplaatst voor de halve finales. Kerber versloeg haar landgenoten Sabine Liziki in drie sets. Het is voor Kerber de eerste keer dat ze de halve finales van een Grand Slam toernooi bereikt. In de plaatsen de Amerikaanse Serena Williams zich ten koste van titelverdediger Petrova Kvitkova. En voor Williams is het al de achtste keer dat ze op Wimbledon bij de laatste vier zit. Krijgt er nog wat weer, droge opklaringen en wolkenvelden die wisselen elkaar af. Morgen eerst bewolkt, maar in de middag meer ruimte voor de zon. 24 graden aan zee, 27 in het oosten. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. We gaan weer tanken en betalen lekker niks. We gaan weer tanken. We zijn er bijna jongens.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 Onze gasten vanavond schrijfster Nienke de Jong, luchtvaartjournalist Arnold Beurlaag. politiek verslaggever Michiel Breedveld en Hans Butke van Fokker. We gaan eerst naar Wimbledon. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Want Marcella Mesker kijkt naar de wedstrijd tussen Pacek en Azarenka. Dat klopt. En er zijn zeven games gespeeld in de eerste set. De nummer twee van de wereld Victoria Azarenka uit uh, Wit-Rusland... leidt met 4-3. Ze wint haar servicegames heel gemakkelijk. De eerste drie servicegames, alle drie op LAF. En uh, vervolgens haar laatste servicegame uh, moest ze maar één puntje incasseren. Dus van 16 servicepunten ging er maar één verloren. Uh, ze zet dus een beetje de toon... maar ze heeft nog niet de service van Pacek kunnen breken. heeft daar wel vier kansen. Toe gehad. Maar die kleine vechtjas uit Oostenrijk die weert ze alle vier heel goed af. Um, wie is die Tamira Paschek? Ze is in ieder geval de jongste kwartfinalist. Ze is pas 21 jaar, ze is de nummer 37 van de wereld. En ze sloeg hier in de eerste ronde de Deense Caroline Wozniacki uit het toernooi. Een speelster met veel vechtlust, met veel en speelt ze in vorm, want ze won het grastoernooi van Eastbourne. En daar won ze juist in de finale van die Angelique Kerber... die zo even de halve finale hier bereikte door Sabine Lisicki te verslaan. En in die finale eh, poetste deze eh, Tamira Pacek vijf matchpoints weg. Dus dat zegt wel wat over het karakter van deze 21-jarige Oostenrijkse. 4-3 voor Victoria Azarenka. Ze heeft tot nu toe het beste van het spel... maar heeft dat nog niet kunnen omzetten in een voordeel. Straks gaan we met de gasten hier aan tafel praten over, uh, over Ryanair... want de budget luchtvaartmaatschappij uh, maakt van Maastricht een thuishaven. Een investering van 70 miljoen... die 450 banen en duizenden extra passagiers moet opleveren. Verbrugge. De balie van uh, Ryanair vliegveld uh, Agen-Maastricht. De vlucht naar Faro om half twaalf. Vertrouwen in Ryanair. Het heeft zich wel bewezen dat het werkt in het verleden, hè? Ja. U komt uit België, zo te horen. Ja, ja dat klopt. Ja. U vliegt vaak hier met Ryanair? Dat gebeurt alles, ja. Ik kom hier van net over de grens. Ja. ja. Ryanair maakt vandaag bekend dat ze hier uh, een basisstation beginnen. Dat ze hier ook vliegtuigen gaan stationeren. Dus dit vliegveld wordt belangrijker voor Ryanair. Ja, dat is goed hoor. Kan niet beter. <lacht> voor ons alleszins. Uh, ja. Want wat, hoe maakt u er gebruik van? Via het internet en de reisboeken en we kijken naar de dichtstbijzijnde luchthaven. En dat is blijkbaar uh, Maastricht of, uh, of Leuk voor ons. Faro, hè? Ja, is goed, hè? Ja, leuk. Hopelijk schijnt het zonneke daar. Hè? Zal wel. Ja. <laughs> Veel plezier toch? Ja, dank je. Ja hoor, ik vlieg vaker met Ryanair. Ja. Bevalt dat? Vindt u het een goede vliegtuigmaatschappij? Ja hoor, prima. Voldoet dan al mijn eisen. Ik ga gewoon met een klein, klein koffertje. Handbagage? Precies, en dan heb je alles wat je nodig hebt. En voor de rest gewoon genieten. Waar, waar woont u? In Vaals. Oh ja, lekker dichtbij. Daarom, ja. ja want hoe, hoe lang trekt u ervoor uit? Van, van deur tot deur hier, zeg maar. Net? Een half uurtje. Een half uurtje. Dus uw vliegtuig vertrekt om half twaalf en u bent van huis vertrokken? Ik ben van huis vertrokken om uh, half tien. Uh, hem hemels directeur van Maastricht AG Airport. Want wat betekent dat dat Ryanair hier een basis begint. Wat houdt dat concreet in? Het houdt concreet in dat Ryanair dus een thuisbasis creëert op Maastricht Argen Airport. Dus de crew en de stewardessen en de vliegers worden echt gestationeerd op Maastricht. Uh, Zo'n toestel moet natuurlijk vliegen. Dat moet gevuld worden twee à drie keer per dag. Dus voor ons betekent dat automatisch een groei van 300.000 passagiers... door die ene machine al. Nou zeggen ze altijd, ja, die vliegvelden uh, moeten ze blij zijn met Ryanair... want ze worden helemaal uitgeknepen. Ryanair betaalt eigenlijk amper iets... Nee, dat is niet waar. Als we wij, als wij er niet op zouden verdienen, zouden we het niet doen. Dat is natuurlijk, ja, dan zou het onzin zijn. Uh, het is wel zo dat Ryanair een van de weinige airlines is op dit moment in Europa. Ik denk samen met EasyJet, die luchthaven zoals wij, zoals Eindhoven en Weetsen, op een hele, uh, heel snel kunnen laten groeien. Had u niet liever Transavia gehad bijvoorbeeld? Oh, Transavia is mij net zo lief, maar Transavia vliegt hier ook al. Uh, uh, charters en hybride vluchten. Dus uh, nee, ik heb daar verder geen voorkeur in. Maar het is nu Ryanair die heeft gekozen om een basis te vestigen op Maastricht. U zult het ongetwijfeld niet zeggen, maar is er concurrentie tussen Wezen, Eindhoven, Maastricht, Aachen? Er is altijd concurrentie, maar Ryanair zegt, uh, denk ik terecht, dat Maastricht Aachen Airport haar eigen, wij noemen dat catchment area heeft. Dus een cirkel om de luchthaven, zeg maar, of een uur. Rijden. En dat is een eigen catchment area waar mensen het liefst vliegen vanaf maastricht Argen Airport. En dat is natuurlijk internationaal, want wij zitten hier op een drie landenpunt. En we hebben ongeveer ook dat ook een derde Belg, een derde Duitser en een derde Nederlander aan boord van de Ryanair uh, toestellen. Als je het hebt over de werkgelegenheid, kunt u zeggen wat er aan personeel bijkomt door dat ene vliegtuig? Ja, dat zijn toch wel tientallen banen. Dat zijn uh, cateringmensen, want er wordt nu natuurlijk vanaf uh, Maastricht ook gestart. Dus moet er geketerd worden. First security mensen, uh, Koninklijke Kamarische C. Uh, en voor Maastricht zelf personeel grondstewardessen. Dus dat zijn tientallen banen. Ja, Ryanair. Dus uh, vanaf uh, Maastricht. Maastricht als thuishaven. Van de mensen hier aan tafel. Nienke de Jong, Michiel Breedveld, uh, Hans Buutker of Arnold uh, Billagher. Iemand een slechte ervaring met een low-cost maatschappij? Nee. nee. Ik, kan, oh, dus ik, kan, ik de... kan niet met andere maatschappijen vliegen, want ik ben een arme schrijfster. Nee, dus ik ben heel blij met al die uh, goedkope vluchten... Je kan tevoren dat toch ook met Transavia en KLM kan je toch ook redelijk goedkoop vliegen? Ja, het scheelt altijd nog wel hoor, moet ik zeggen. Ja? Ja, dus ik vind het altijd wel heel fijn. Alleen vind ik dat zo irritant dat je dan geen vaste zitplek hebt. Dus dat mensen altijd voor de gate, altijd al anderhalf uur in de rij gaan staan, om maar het beste plekje te bemachtigen. Terwijl ik denk, ja, als je niet per se naast elkaar kunt zitten, is dat niet heel erg als je maar twee uur hoeft te vliegen. Denk ja. ik zo. Ja. Dus daar stoor ik me altijd ontzettend. En geen Vliegtuigmaaltijd, hè? Nee, oh, ja, dat is altijd zo gemis. Echt, die hele schijf van vijf die ze daarin proppen. Echt zonder dat je die dan uh, mist. Ja, op de een inderdaad. of andere manier als kind heb ik daar een uh, goede ervaring mee opgedaan. Echt? Ik ben altijd teleurgesteld als het er niet is. <lacht> uh, hebben jullie de indruk dat er vaker je koffers niet aankomen bij een low-cost airline dan bij een uh, gewone? Meneer Butke? Nee, absoluut niet. Ik ben uh, zeer tevreden zeg maar, over de uh, over performance van, uh, van dat soort uh, Luchtvaartmaatschappij tot op heden. Ook geen uh, persoonlijke problemen ermee gehad. Ja, en als operationeel en ook, directeur van Fokker vliegt u ook veel met low cost Nou, wij, wij promoten inderdaad op dit moment ook, uh, ook gewoon voor zakelijke vluchten als het kan. Uh, zeg maar uh, de, de, nou ja, de Ryanair's van deze wereld als het kan. Uh. EasyJet is zich daar bijvoorbeeld op dit moment op aan het richten, juist op de zakenreiziger. Ja. En er zijn veel uh, low cost carriers al die 25% van hun passagiers bestaat uit zakenreizigers. Ja, dus je dus moet wel... De stem van de heer Beurlaag overigens... Uh, ja, maar je je uh, moet wel op de bij af. het boeken. Uh, bijvoorbeeld, je moet nooit boeken en zoeken op dezelfde computer. Als je een vlucht aan het zoeken ja. bent... doe je er goed aan bij je beurman te gaan boeken. Hm. Want de computer van de luchtvaartmaatschappij... sommige luchtvaartmaatschappijen herkent jouw computer. En als je dan voor de tweede keer inlogt kost het al gauw 10 tot 20 euro meer. Er oh. zullen koekjes op uh, blijven hangen. Precies. Ja, die onthoudt, die onthoud ja. ja, Je kent het ja, systeem wel als je vraagt... ben je voor of tegen Wilders? Dan stem je tegen of voor. En dan probeer je daarna nog een keer als fanaticus oh. te stemmen. En dan zegt hij, u hebt al gestemd. Hetzelfde nou, idee. Ja, zelfde idee. Goed zeg, dus gewoon je koekjes even wissen. Ja. Dat kan natuurlijk en, ook. En de terugreis van... Nee, want hij herkent het IP-adres ook. Ja. De terugreis en de, en de heenreis, ook apart boeken op verschillende computers. Want er zit altijd één hele goedkoper bij en een heel, heel duurde. Onthoudt, ja. uh, uh, ja. dus. onthoudt u deze tip ja. van, uh, van, uh, van uh, Arnold Burla? Je zult maar ruzie hebben met je buurman, dat scheelt dan ook geld dan. Mm -hmm. ja. goed, en de schijf van vijf is natuurlijk ook al lang verleden tijd. Hè. Dus ja. op uh, vluchten, zeg maar, die maximaal twee uur duren... daar hoef je echt niet meer op eten en drinken te rekenen, hoor. Ook niet op dure vluchten. Nee, ik had er al, al afscheid van genomen. Ja. Dus. Ja. Meneer Burla, even een paar uh, bizarre voorstellen die er gedaan zijn... door de eigenaar, die, uh, die eigenaar van, van Ryanair. Want ja. die is niet helemaal uh, nee. van nee, deze wereld, laat maar zeggen. Die... Ik noem hem altijd een roeptoeter. <laughs> een roeptoeter die zweeft boven de wereld ja. letterlijk in zijn eigen die vliegtuig zijn waarschijnlijk. een succesvolle roeptoeter. Ja, ja, ja, ja. <laughs> hij, hij probeert voortdurend het uh, goedkoop imago van de maatschappij neer te zetten. Dat heeft hij bijvoorbeeld gedaan door, door te roepen... dat zijn personeel de mobieltjes op kantoor niet meer mocht opladen... Dan uh, denkt ja, denk iedereen, nou, als die man zo zuinig is... dan zijn die tickets vast ook wel goedkoper. Hij heeft de blind blinderingen uit de vliegtuigraampjes laten weghalen... vanwege het gewicht. Hij heeft uh, gelanceerd dat hij voor het toilet wilde laten betalen. Ja. En hij heeft, geloof ik, ook al een keer gelanceerd dat hij staanplaatsen in het vliegtuig. Nou, ja, maar dat mag ja. helemaal niet vanwege de veiligheidsregels. Allemaal maar... om kosten te besparen. En... Ja. Maar ook, want hij weet, hij weet natuurlijk zelf ook dat het niet kan. Ook om misschien. De wat publiciteit. Ja. Ja, maar... ja, met dat, met dat, dat, dat, dat een mobieltje opladen hij heeft de hele wereld omgelachen. Maar binnen een uur was hij op CNN. Hm. En iedereen denkt: dan, ja, die man die is zo op de penning. Weet je, dat, die tickets zijn echt het goedkoopste. En ze zijn soms vaak het duurste omdat ze bijvoorbeeld, en dat is ook iets waar je op moet letten... als je boekt bij Ryanair en je vergeet te melden dat je een koffer bij je hebt... dan moet je op de luchthaven, geloof ik, zeven tientjes betalen. Ja. Ja. Als extra. Volgens mij, als je een extra koffer bij je hebt, volgens mij. Ja, maar met Transaia hand... is het, geloof ik, een extra ja. koffer. Ja, als je een handbagage binnen bepaalde afmetingen meeneemt... dan hoef je dat volgens ja. mij weer niet te doen. Ja. Hoop ik dan maar, anders dan heb ik nu een probleem. Waarschijnlijk van, ja. van mensen die dat denken, dat hoef ik niet te doen. Ja, voor de en, mensen die naar Portugal vliegen, een golftas... als je die mee wilt nemen, is uh, enkele reis 60 euro uh, dus. En 120 euro heen en ja. terug. Uh, dus, uh, en ja, vaak zijn er verrassingen op de ja. valreep, letterlijk en ja. figuurlijk. Ja. Nou, uh, nou gaat dus uh, Ryanair uh, vliegen vanuit uh, uh, Maastricht. Maastricht als thuisbasis. Waarom kiezen ze zo'n uh, uh, plek? Ja, Maastricht is een, is een prima plek. Want het ligt tussen drie landen in. Dus hun... Uh, Collega zei het net al op in zijn reportage. Hun catchment area, de, de, de, de, het gebied waar ze hun passagiers vandaan halen, zit, telt miljoenen potentiële reizigers. En uh, dat heeft overigens Charleroi met Nederlandse passagiers ook. Luxemburg, een beetje Frankrijk. Huh? Uh, Wezen heeft het ook. Nederland en het Duitse Roergebied. En je ziet ook. Dat Transavia volgt steeds. Eerst was het Eindhoven wat bij de, bij de landen, België en Nederland, bestreek. Uh, Transavia is gevolgd. Nu is Transavia vandaag bekend gaan maken dat ze ook naar Wezen gaan. Dan gaan ze ook een vliegtuig of misschien wel meer neerzetten. Net over de grens bij Nijmegen? Ja. Het is een beetje dekken op de voorste man. En er is ook wel verschil tussen die prijsvechters, hoor. Uh, Ryanair is echt de maatschappij, we vliegen of we vliegen niet... Blijf je staan, dan blijf je staan. Dan zoek je het zelf maar uit. Vorig jaar hebben ze nog passagiers afgeleverd... op de Canarische eilanden, op een heel ander eiland... dan waar ze moesten zijn. <lacht> <lacht> maar, maar, uh, maar Je zal bij, er maar in zitten. Bij Transavia is het dan denk ik toch allemaal nog wat chiquer. Die brengen je wel onder in een hotel... als ze door Overmacht blijven staan. Ja, behalve Marokko. Uh, ja, dat is ze pa gisteren... Ze passagiers hebben ja, laten staan. Ik he? las het ook vanochtend in ja, de krant. Ja. ja, die dingen gebeuren. Maar goed... Ze zijn dan toch in hotels ondergebracht. En, en dat moet je bij Ryanair maar afwachten. Ja, dat is natuurlijk wel een, een, een, wat, wat, wat de gevestigde maatschappijen wel, wel uh, sneller doen. Als je problemen hebt, of als je vertraagd bent, of je koffer is kwijt... dat er misschien net iets meer service aan zit, ja. um, en, dat je een hotel krijgt. Transavia is 100% dochter van de KLM, dus die zijn zich wat, wel wat meer verplicht... dan Ryanair, die er echt in gaat van... we zijn de goedkoopste dan gaan we maar in de rij staan, dan vliegen we... En Nogmaals, er is toch een eindeloze discussie geweest over schadevergoedingsregelingen. Die... Ja, maar die is er nog, hoor. Maar bestaat die er nou? Want ik, ik... Ja, er bestaat een schadevergoedingsregeling. Die is eigenlijk absurd. Want bij zoveel uur vertraging krijg je al een vergoeding. En, tot 600 euro kun je ja. krijgen. Maar die kun je ook krijgen op een ticket van 19 euro naar Londen. Ja. En dan kun je ook 600 euro verdienen als je een paar uur blijft staan. Dus het is niet allemaal in, in verhouding tot... En dat vechten de luchtvaartmaatschappijen ook aan. Vaak is het ook overmacht. We hebben vorige winter met die sneeuw bijvoorbeeld gehad... dat in, op Zavertum in België de de, de, de, de vloeistof waarmee het ijs van de vleugels wordt gehaald, op was. Daardoor uh, werden passagiers uh, naar Schiphol vertraagd... en moest KLM betalen voor de schade die op België veroorzaakt was. En, die, die, die regels die zitten niet goed in elkaar. Maar, en daar, daar wordt nu steeds op aangedrongen om die hier wat redelijker te maken. Ja. Toch even terug naar, uh, naar Ryanair, hè, dat het dus nu naar, naar Maastricht gaat. Schetsen ze het belang voor zo'n zo vliegveld? Ja, dat, dat, dat is enorm. Uh, 450 arbeidsplaatsen extra, dat is al gezegd. En dan gaat het nog maar om 14 bestemmingen. Dat zal vast uitbreiden. Op Eindhoven hebben ze al 29 bestemmingen. Uh, dus, dus daar, daar profiteert vooral de passagier dan in, in Maastricht. En wij, de omgeving, is vandaag de vlag ook uitgegaan. En dat is niet alleen omdat het goedkoper is. Maar je hoeft niet naar Schiphol te reizen. Je, je kunt wat minder vroeg je bed uit, s'nachts. Uh, en, en wat ook heel belangrijk is... de parkeerkosten liggen aanzienlijk lager dan op Schiphol. werkgelegenheid. De werkgelegenheid is er. Dus ja... Uh, en, en je bent bin, binnen een half uurtje, als je daar in de omgeving woont... zit je in het vliegtuig. Ja. En, ja, dat, maar hoe dat... reageert uh, Eindhoven hierop? Eindhoven? Die, die, zal, die zal daar niet onder lijden. Nee? Want Eindhoven houdt het. en eh, Ik heb zelfs begrepen dat Ryanair nu ook bezig is... om op Rotterdam eh, vergunningen oh. aan te vragen. Dus daar gaan ze zich ook vestigen. Eh, het is wel een beetje zo dat eh, ons, on, on, on, on, trouwens AVE... Ja, om het maar zo te zeggen, redelijk omsingeld wordt door al dit soort maatschappijen. En we hebben het er net al even over gehad. Norwegian, een Noor Noorse prijsvechter, heeft 225 vliegtuigen besteld. Dat is ongeveer hetzelfde aantal wat Ryanair heeft. En uh, die vullen ze vast, niet alleen met het dunbevolkte Scandinavië. Dus die zakken af naar het zuiden. En die gaan vanuit Nederland, België en dat soort landen vliegen. Vooral naar zonlanden in de winter. En uh, daar valt nog heel wat te verwachten. Conclusie is wel dat de passagier er eigenlijk alleen maar baat bij gaat krijgen, want het zal alleen maar goedkoper worden. Ja, ja en uh, ja, misschien ook wel uh, enkeltjes of retourtjes naar, uh, naar Londen, waar uh, Marcella Meske zit bij Wimbledon, pas tegen Azarenka. Ja, ja. 6-3 is het voor Victoria Azarenka. Ze speelt uh, goed. Uh, ze heeft uh, één punt uh, wel geteld verloren op uh, de service games. Ze heeft er vijf uh, gespeeld in de eerste set. Dus wat dat betreft uh, kan Pacek uh, ja, geen uh, steken uitdelen op uh, de service van Azarenka. En dan zou je denken, van, nou, als het zo makkelijk gaat, er zeker niks aan. Nee, het is best een aardige wedstrijd. Er wordt uh, goed getennist. Die Pacek uh, die kan uh, ja, zo vanaf de baseline. Dat tempo best aan. Alleen Azarenka is dan gewoon toch net aan het eind van die rally een uh, tandje beter. We zitten nu in de eerste game van de tweede set. Het is 40-0 voor Pacek, die ze viert. De eerste service uh, gaat uit. Nou, dan uh, kan ze hopelijk op 1-0 voorkomen. En ja, ik zei het al eerder, ze is een vechtjas. Dus die laat dat echt niet uh, makkelijk lopen. Tweede service komt backhand. Oh, maar die uh, service uh, was uit. Nou, vooruit een dubbele foutje, dat mag. Ze staat nog uh, 40-15. Het is dus best een aardige wedstrijd. Azarenka uh, leidt dus uh, met 1 set tegen 0. Misschien nog even goed om te vertellen... dat uh, die andere kwartfinale bij de vrouw... tussen de Poolse Radwanska en de Russische Kirilenko... die speelde op baan 1... Nou ja, dat was de hele dag erop en eraf. Uiteindelijk zijn ze gestopt en wordt er niet meer verder gespeeld. Het staat daar 4-4 in de derde set. Dus die partij zal morgen afgespeeld worden. Nou, dat uh, zal waarschijnlijk een wedstrijd zijn op het centenkort. of misschien op baan 1 tussen de twee kwartfinales uh, van de mannen door. Voorlopig uh, 6-3 Azarenka en nu is het 1-0 voor Tamira Paschek geworden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 Lavas. Ja. La La La La La La ja, Is your love big enough? Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds... de Radio 1 Sportzomer van 2012. Ja, mijn vriendin van de avond is uh, schrijfster, columnist uh, Nienke de Jong. Uh, ja, de zomer breekt aan. Ik hoop commentar, licht op de loer. Wat moet je als columnist uh, nog over schrijven of heb je genoeg? Ja, het is uh, fantastisch hè, deze zomer. En de politiek en de sport... En, ja, en zelfs in Showbizland buitelen buiten de mensen over elkaar met scheidingspapieren wapperend en zo. Dus ja, ik weet niet waar ik moet beginnen eigenlijk. Voor jou geen Puma's op de Veluwe of iets dergelijks. Je hebt nee. genoeg om over, te, uh, om over te schrijven. Ja, precies. En dan ben ik ook nog wel zo'n navelstaardige columnist... die zo nu en dan ook kan schrijven over de eigen keukenkastje. Dus uh, uh -huh. ja, nee, ik eigenlijk niet uitgeschreven. Als je nee. nou iets over de PVV zou moeten schrijven, bijvoorbeeld nu, een column... Uh, die, nee. zou om, uh, even kijken, die zou om tien uur af moeten zijn, over 35 minuten. Deadline. Ja. Nou, uh, Vijslund heeft uh, een website. Die had uh, even het partijprogramma doorgekeken van de PVV. En heeft de mooiste zinnen daaruit gehaald. En daar zou ik zeker iets mee willen doen. A, om hen te eren, want ze hebben het fantastisch gedaan. En B, ook om dan de focus te leggen op alle foto's die in het partijprogramma zitten... van bejaarden die in hun rug geschoten worden. Dus dat, uh, nee, dat vind ik, dat zou, daar zou Zo, ik het over doen. Zoals deze, bye-bye windmolens. Precies, ja. precies. En dat het de hele tijd gaat over gireren. We moeten ophouden met gireren. Dat, ja. oh. dat soort grappen, ja. Oké. Okay. En uh, geef je nog eens een, voor, geef nog eens een voorbeeld die, uh, die je bij de hand hebt? Ja, ik zit heel snel even door te bladeren, ja. maar... Um... Ik had het hier, uh, ja, ik had het paraat. Ik dacht je, inderdaad dat je het praat had, anders had ik het niet aan je gevraagd. Nee, ik, uh, ik zag het Wil je dat nee, we even. Ja. Nee, daar komt-ie. Rollator. Het gaat ook alleen maar over rollators. Maar de crisis in ne van Nederland gaat veel verder dan de rolator die onze senioren zelf zullen moeten betalen. Tududu. Dus uh, meer van zulks. Geen cent. Het gaat ook vaak over barre tijden. Nou, daar zou ik dan uh, iets moois van maken in ieder geval. Ja, ja, ja. Ja, die windmolens ben ik het trouwens wel een beetje mee eens hoor. Soms rijden in Nederland. Denk je wat is het hier mooi? En dan staat er weer zo'n rij van die witte dingen. Maar over honderd ja. jaar vinden ze die misschien ook heel maar mooi. Maar wat de PVV er dan over zegt is van... ja, dat moet ons dan allemaal banen en geld opleveren. Maar dat is, geeft alleen maar banen en geld aan uh, GroenLinks'ers... en D66'ers die daar dan praatjes over kunnen houden. Omdat ze zelf verder hun geld niet kunnen verdienen. Hmm. Nou, dat vind ik dan weer zo typisch. Hmm. Ja. Zeg, uh, heb je de Tour een beetje gevolgd vandaag? Uh, ja, hmm. zo uh, bij jullie uh, op de radio. Ik moest natuurlijk eventjes weg tussendoor. Maar uh, ik zag dat Sagan weer gewonnen had. En dat is slecht voor mijn Tourpool in ieder geval. Maar het ja. is tof voor hem. Maar los van de Tourpool... Uh, heb je, de, heb je, de finish, ja, je hebt op de radio dan wel gehoord. kwam ja. de spanning een beetje over? Want het was, uh... nee, ik hoorde van uh, de, de, de, de tussensprint met Kenny van Hummel. Dat vond ik nog veel spannender. Kenny van Hummel pro, uh, probeerde maar Kevin dus eruit te drukken tijdens ja. de tussensprint. Kevin ja. dus haalt hem toch nog in en geeft hem een vieze blik. En dan nog, dan nog voorbij fietsen ook. Hè. Dat is toch briljant. Dat is echt fantastisch. Nou, ja. Goed. Dus jij bent kijken. wel een echte liefhebber. Hè? Jij, ja. Jij, jij, jij, jij houdt van de Tour. Dus uh, misschien is er wel geen poema op de Veluwe. En is er genoeg om over te schrijven. Maar ondertussen heb je ook gewoon genoeg om naar te kijken. Jazeker, ik zit de hele middag uh, lekker uh, voor de tv. <laughs> Echt heel treurig. <laughs> lekker met uh, de zon buiten. En, uh, nou ja, jij snapt wel uh, wat er leuk aan is, Herman. Dus, uh, aan jou hoef ik het niet uit te leggen dat dat de beste zomertijdsverdrijf is uh, dat er is. Vous avez un nouveau message. In de Radio 1 Sportzomer, de Tour vandaag. Henk Lubberding. Ja, Henk. Uh, weer was Peter Sagan de beste van allemaal. Lastige aankomst in Boulogne-sur-Mer. Hij legde iedereen erop. Uh, we kijken terug op die etappe. Tjallinghi uh, uit de Tour. Laten we daar eens even mee beginnen. Dat is een groot verlies voor de Rabo's, denk ik, hè? Dat kun je wel stellen, ja. ja. ja. Hoe, hoe groot? Leg eens uit hoe groot. Ja, een hele belangrijke man voor, uh, voor Gezing en uh, Mollema natuurlijk. Hij is heel veel met Mollema bezig geweest. Hij trok nog sprints aan als het nodig was. Of in ieder geval Rencho, zet hij die nog ergens uh, op een goede plek neer. Als hij dat nog in zijn massa had... Ja, en ook een, uh, ja, een figuur die uh, toch wel een beetje leiding kan geven, schat ik in. Hoe voelt dat, uh, Henk, als zo iemand uit je, uit je ploeg verdwijnt? Ja, dat is, dat is gewoon een heel triest verhaal. En dat, uh, dat, ja, daar krijg je wel een tikje van. Maar het is niet zo ernstig dan als een, uh, een kopman verdwijnt. Hm. Dit is, uh, ja... Je bent niet de enige als, als we zo eens terugkijken... Als ik de etappe eens terugkijk, het is een, al een zieke boeg... Uh, het zijn de regelmatige vouwpartijen... waar niet alleen Rabo nu de dupe van wordt... maar ook Sky mist een hele goede uh, helper. Ja, dat zijn natuurlijk wel hele vervelende dingen. Uh, Rogas, van Movistar. Ja, dat, dat zijn eigenlijk hele belangrijke pionnen voor die, voor die ploegen. En dus dat, dat, dat geldt voor Rabo nu ook. Uh, Challenger was ook een hele belangrijke helper. Ja, iedereen is daar belangrijk. Maar wanneer een kopman wegvalt... Ja, dan, dan zie je gewoon dat het als een kaarthuis in elkaar klapt... omdat je... Vaak maar met één kopman werk. Nu hebben ze bij Rabo twee kopmannen. En dat geeft dan een stukje ja, rust, wat ik dan zeg. En het beetje verspreiden van risico's, daar hebben ze er wel van geleerd. Joh. ja Chavanel, die uh, 33 jaar geloof ik inmiddels, oude baas... die uh, leek het toch te gaan flikken. Maar uh, op, op het laatst redde hij het toch net niet. Waar zat het hem dat nou in, denk je? Chavanel is supergoed. Dat, dat zagen we al in de, in de proloog, maar ook de, de dagen daarna... En kan zich dan toch schijnbaar heel moeilijk beheersen. En, uh, het is dan wel een heel goed moment. Maar je weet eigenlijk dat, uh, ja, dat er nog zoveel mannen zijn... die een goede ploeg bij zich hebben... die eigenlijk belangen hebben om een etappe te winnen. En die kunnen hem ook winnen. Kijk maar nou, Likika is een geweldige ploeg. Ja, dat zal het Basso zich opoffert voor uh, Sagan. Mm -hmm. Zo'n hoog tempo rijden op dat laatste klimmetje. Ja, en dan hebben we nog BMC die zelfs uh, Gilbert kwijt waren. Maar die, ja, die hebben gewoon belangen met Evans... En zo kun je natuurlijk nog hoeveel ploegen opnoemen. Ja, dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin. Alleen hij had, denk ik, ingeschat. Ja, ik moet nu gaan, want als ik later ga, dan ben ik niet explosief genoeg. Daar is het een klein beetje de stijl voor. Want hij kent het parcours op zijn duimpjes, had ik begrepen. En dat kon je van, van, van, van verder niet zeggen, want die miste de bocht bij de rotonde. Chavanel trouwens ook. Maar dan heb je het weer. Je weet niet, uh, ja, hoe gaan ze die rotonde afschermen? Ga, gaan we er linksom of gaan we er rechtsom? En ja, dat zijn uh, dingen die ze eigenlijk binnen een ploeg moeten doorgeven. En dat een renner dan niet in twijfel komt. Nou, dus uh, ja, dat is ook de reden dat ik... Uh, verder die had ik ook wel getipt. Maar als je daar een bocht mist... en je zit daar in, in achtste positie of zo, ja. waar je die bocht miste... Ja. ja, dan kun je het wel shaken. Ja. Nou, uit, uh, uiteindelijk hè, is, het, uh, is het een enorme machtsvertoon van, uh, van Peter Sagan. Iedereen kijkt zijn ogen uit. Ja. Uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat wordt dat voor jongen? Want dat, het, het is nu wel een grote, maar hij is pas 22. Hij is een hele grote. Uh, hij is een ideale man voor de, voor de groene trui. Dat bewijst hij wel. Aan de andere kant vond ik het heel spijtig dat, uh, dat uh, Twan Poels... Eigenlijk, ja, die ging vroeg aan en hij blazen zich helemaal op. Volgens mij keek hij ook naar beneden en miste de bocht. Maar pak da daarom ook dat Boers van Hagen mee bijna de bocht uit. Die moest er helemaal omheen. Ja, die verliest daar zoveel kracht mee. En kan eigenlijk ook geen partij zijn voor Sagan. Ik zeg niet dat hij anders uh, niet gewonnen had, Sagan. Maar uh, Boor van Hagen moest toch een paar aardige trucjes uithalen... om ja. die bocht nog te halen. Ja, da da da dan heb je gewoon een probleem. Arnold wil een vraag aan Henk. Ja, Henk, een vraag van een leek hier aan tafel... Uh, ligt het nou aan mij of is het feitelijk zo... dat er meer valpartijen zijn dan laten we zeggen in jouw tijd? Nou nee, de eerste week uh, is het altijd wel bingo. Alleen ja, voor in zo'n groep ja, daar kun je gewoon niks aan doen. Dan heb je gewoon pech als je erbij ligt. Maar de meeste valpartijen gebeuren meestal in de midden of zo. Maar nooit uh, op, de, op de eerste rijen. Alleen ja, nu gebeurt het wel. Het is een kwestie van onoplettendheid. En je ziet in de sprint ook weer... Frère die, uh, ja, die toch ook voor zijn uh, sprint wil gaan... En ook geen duimbreed in de weg uh, of uit de weg gaat voor iemand anders. En dan zie je dat iemand een klein beetje terugzakt. Ik dacht dat het uh, mijn was. Ja, nou naar zelfbescherming ga je dus uh, met je schouders een beetje naar buiten om op te vangen. Ja, en die jongen die is uh, ook ongeveer steeds dood. En dan heb je niet meer de controle over de fiets. En dan zie je wat er kan gebeuren. En ja, er worden soms placementmannen, worden er de dupe van. Alleen nu hebben we het reglement van de laatste drie kilometer. En er waren ook discussies van, uh, ja, zag Manshoff er nou wel of niet bij? Zag Wikkunsten, lag hij er nou wel of niet bij? Nou, ik zeg je, Chavanel, die lag er volgens mij niet bij. Want die, ik kan me niet indenken dat hij gewoon bij de eerste boven komt. als je daar ja. eigenlijk met een parachute bijna afgeremd wordt naar achteren, als je ingelopen wordt. En hij komt op dezelfde tijd binnen. Ja. Maar dat is weer typisch Frans. die Eerst gaan ze moeilijk doen. En dan wordt uiteindelijk de Fransman, die wordt nog uh, ja, spekkoper. Want die staat nog in het klassementje. Gewoon nog op zijn derde plekje. Ja, ja. En dat kan natuurlijk nooit. Maar nee, ja, ik heb de camera niet kunnen... Ik heb er een paar keer teruggekeken of ik Avanel nog ergens kon vinden. Ik kon hem niet vinden. Maar die, die moet zeker op gaatjes uh, zijn ze allemaal binnengekomen. En die heeft niet bij een volpartij geleerd. Maar die, is wel... ja, die hebben wij geprofiteerd van, de volpartij die geweest is. Ja, Henk, uh, tot slot. Uh, uh, kort. Wat verwacht je van morgen? Is het een Nederlandse etappe? Ja, Nederlandse etappe. Morgen is het in ieder geval een sprint... En zoals ik Kevin dus weer heb zien spelen... als hij zich ook wel een klein beetje kwaad maakt... en hij krijgt de ruimte... ja, dan speelt hij er nog mee. En ik ben benieuwd of die andere ploegen het aandurven... om met hem weer naar de streep te rijden. Ja. Nou, goed, we gaan het afwachten. Lange etappe, 214,5 kilometer naar Rouen vanuit Abbeville. Dankjewel, Henk Lubberding. Het is twee minuten over half tien. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Mark Visser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 Het gerechtshof zegt dat El komt en als zijn persoonlijk belang nu zwaarder weegt dan het algemeen belang. In de NAVO kan de troepen in Afghanistan weer bevoorraden van het Pakistan. Islamabad heeft twee belangrijke aanvoerroutes vrijgegeven. De Pakistanse regering sloot de grensovergangen met Afghanistan in november... na een Amerikaanse luchtaanval in het grensgebied. Daarbij kwamen 24 Pakistanse militairen om. Omdat minister Clinton vandaag haar condoleances heeft aangeboden... heeft Islamabad de grensovergangen weer geopend. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Wat ging er fout bij de bouw van de gulsvesten? En Hans Butker over de gevolgen voor Fokker als Nederland uit de JSF stapt. En op Wimbledon staat Azarenka eens het voor tegen Pacek, Marcel Mesker. Ja, en het is uh, 2-1 zojuist geworden voor die uh, jonge Oostenrijkse 21 jaar. En uh, ik bewonder haar lef eigenlijk wel hoor, hoe ze hier op dit centenkort uh, staat. Uh, ze moet knokken om haar servicegames binnen te halen. Zo even ook weer een game met uh, ja, zes of zeven juices. Haar gemiddelde servicegame bedraagt zo'n zes minuten. En Azarenka, ja nou, die speelt twee minuutjes en dan is die servicegame weer binnen. Die uh, komt totaal niet in de problemen op eigen service. heeft geen breakpoint tegen gehad en... Uh, uh, ja, Paschek wel, die heeft er al zeven tegen gehad. Pas één keer gebroken, dus uh, daarom zeg ik, ze heeft wel lef. Want juist op die belangrijke momenten is het niet dat Azarenka mist. Nee, dan speelt uh, Paschek een fantastisch punt, neemt ze risico. Kennelijk uh, barst ze van het uh, zelfvertrouwen dat ze dat kan op die belangrijke momenten. En dat houdt er dus nog een beetje in de race. Azarenka maakt veel meer punten, maar ja, ze kan het niet echt omzetten in winst. Eén breekje in de eerste set, maar ja, voorlopig is het... Uh, 2-1 voor Paschek in de tweede, dus uh, het is nog lang niet klaar. In Den Haag stond voor het gebouw van de Tweede Kamer vanmiddag... een heuse Western Saloon opgesteld, met klapdeuren. Het was een demonstratie van de FNV-vakbonden... tegen het grote verschil tussen werknemers met een flexibel contract... en mensen met een vaste aanstelling. Volgens de vakbond worden flexwerkers in hun rechten beperkt. En net als de beweging van een klapdeur... kunnen ze even snel worden aangenomen als ontslagen. Een verslag van Peter van der Meerschout. Even kijken. Ja, dit zijn, die, dit zijn die klapdeuren. En je zal er maar tussen zitten. Meneer Van Eerbeek, u bent uh, payroller. Dat wil zeggen dat u bent in dienst van een bedrijf. Maar u werkt bij een ander bedrijf. U werkt bij KPN. Klopt. Wat verandert er voor u als hier die wetgeving rondom flexwerkers, beperkingsziektewet, uh, uitkering enzovoorts... Wat betekent dat voor uw situatie? Nou, als de uh, plannen doorgaan als gaat rond de ziektewet, uh, dan zou je veel eerder op bijstandsniveau uitkomen. Uh, nu heb je al minder rechten dan, uh, dan vast personeel. En uh, dit zou een verergering zijn van de situatie waar je dan in terecht komt. Dank je wel, beste mensen. Uh, welkom allemaal hier. Papieren met zijn speech in de hand, microfoon dicht bij de mond. Hij staat nog een beetje onwennig op het podium voor de saloon. FNV-voorzitter Ton Heerts voert actie tegen de verschraling van de arbeidsmarkt. En zojuist hebben Partij van de Arbeid en de SP hem een initiatiefwetsvoorstel gegeven. En Ik ga ervan uit met goede argumenten dat er een meerderheid voor dit wetsvoorstel te vinden is. Beste mensen waar het echt om gaat, jullie staan weliswaar achter me. Maar jullie zijn het waar we het allemaal voor doen. Heel veel succes met het wetsvoorstel en mensen succes in de strijd voor een sociale Nederland. Waarom kiest de FNV zo nadrukkelijk voor dit initiatiefwetsvoorstel initiatief van de SP en de Partij van de Arbeid? Ja, wij zijn al heel lang bezig zeg maar, om de positie van flexwerkers uh, te verbeteren. Uh, wij willen niet dat die mensen zeg maar, als een soort handelswaarder erin en eruit gegooid kunnen worden bij bedrijven. En daarom vinden we zeg maar, dit wetsvoorstel een hele goede aanzet. En we hopen dat die ook uh, snel kan worden behandeld in de Kamer. Om een zeker evenwicht te vinden zeg maar, tussen de behoefte aan uh, flexibiliteit bij werkgevers... maar nog een veel grotere behoefte aan zekerheid voor mensen... ...zekerheid van bestaan waarbij inkomen natuurlijk het belangrijkste element is. Ik heb eigenlijk nog nooit een voorzitter zo uh, gepolitiseerd hier op een podium gezien staan. Nou, dat denk ik niet. We hebben ook in het verleden natuurlijk gewoon allemaal wel eens wetsvoorstellen aangenomen. En uh, dat lijkt me ook volstrekt normaal. We zijn van niemand en alleen van onszelf. En op het moment dat er goede uh, initiatieven komen of dat mensen ons vragen om dat te doen, dan lijkt me dat prima. Dus ik zie nu al uit naar het moment dat de VVD een heel goed wetsvoorstel uh, heeft en graag aan ons wil overhandigen. Hoe bevalt uw rol als uh, interimvoorzitter van een uh, vakbeweging en ook van, laten we zeggen, initiator van de nieuwe vakbeweging? Nou ja, dat is op dit moment. We, we, we staan hier. Dit is eerst van, een van de eerste buitenactiviteiten. Ik heb uh, de handen vol aan uh, om op dit moment het huis op orde te krijgen. En leg buiten nog niet zoveel visites af. Ik ben erg veel bij de familie om te zorgen uh, dat we er in de toekomst iets moois van maken. En daar zijn alle handen voor nodig. En dat vergt heel veel werk. Uh, en hopelijk de komende periode iets minder publiciteit. Ja. Ja, u stond nog een heel klein beetje onwendig hier op het podium. Het moet allemaal nog wennen ook die nieuwe rol. Ja, maar volgens mij is dat ook helemaal niet erg. Uh, ik, ik denk dat iedereen moet wennen. En op het moment dat het je niks doet... ik bedoel het voortbestaan van de Nederlandse vakbeweging staat op het spel. Dat gaat mij na aan het hart. En ik heb, mij, uh, ja, ik, heb, ik heb gezegd... ik wil jullie helpen. Uh, zij willen zelf dat het uh, verbeterd wordt. Maar ja, nu, hier gaat... Zeg maar, co-in-concern van het huidige... Gaat samen met waar ik straks weer naartoe ga. En dat is weer de vernieuwingsagenda van de vakbeweging. En de beweging van iedereen... Die die zich bij ons wil aansluiten. Uh, zei de nieuwe tijdelijk FNV-voorzitter Tom Heert. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dat was keen. als oh. Sovereign Light Café. Het is uh, bijna kwart voor tien. De Radiobeen, 1, uh, sportszomer. En meerderheid in de Tweede Kamer wil het JSF-project stopzetten. Donderdag uh, zal de Partij van de Arbeid een motie indienen... om de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig te stoppen. Of en wanneer Nederland het uh, gevechtsvliegtuig uh, en nu zal kopen... is weer onzeker uh, geworden. Hans uh, Butker is de hele avond al hier. Uh, operationeel directeur uh, van Fokker... Wat zijn de gevolgen? U heeft het aan het begin van de uitzending al een beetje geschetst. Maar nu misschien wat nee. ruimer. Wat zijn de gevolgen als we uit dat JSF-project stoppen? voor nee, dat, Stork? dat gaat Nederland duizenden banen kosten. Ik hoorde net dat als Ryanair zich in Maastricht vestigt... dat dat 450 banen oplevert. Op dit moment werken er al zo'n 1250 mensen aan het JSF-project in Nederland. Dat zal de komende jaren oplopen tot zo'n 2300 banen. En als het programma volop stoom is, zullen er 3000 aantikken. Alleen al voor de nieuwbouw. Daarna hebben we nog de mogelijkheid om 3000 banen te creëren in het onderhoud. Maar kost dat banen die er nu al zijn? Of zijn ja, dat de banen nou, kijk, die dat, je nu schetst? Nee, dus op dit moment zijn het 1250 banen zeg maar, die er nu al zijn. Uh, gewoon investeringen van, van verschillende bedrijven in Nederland. En natuurlijk ook van, van Fokker. Uh, we hebben op vier plaatsen in Nederland, hebben we, zeg maar, maken we onder andere JSF onderdelen. En uh, ja, met zeg maar, een streep door de rekening van JSF, stop je daar in feite mee. En misschien is het goed dat ik, dat ik nog even uitleg van hoe dat ook alweer zit. Hè? Want dat is voor veel mensen vaak uh, onduidelijk. Hè? Nederland heeft zich in 2002 gecommitt aan dit uh, project. We hebben daar uh, als Nederland een miljard in, uh, in gestopt. En we hebben eigenlijk ons gecommitt aan de ontwikkelingsfase... waar we dus nu uh, middenin uh, zitten. Het is eigenlijk net alsof je een nieuwe auto gaat ontwikkelen. Daar stop je een aantal jaren zeg maar, ontwikkelingsgeld in. En Nederland heeft zich dus gecommitt aan die fase... En daartegenover staat dat Nederland voor de zeg maar, toenmalige 4,5 miljard... die uiteindelijk eh, geïnvesteerd zou gaan worden... als de vliegtuigen aangeschaft zouden gaan worden... daar krijgt Nederland factor 2 multiplier op, zoals dat mooi heet. Dus daar krijgen we 9 miljard werk voor terug. Hm. Dus, dus als we eruit die... gaan nu, dan is ja, dus dat wel de... mooi. Ja, dus als we er nu uitstappen, en dat is ook, daarom hebben we ook uh, als, als industrie met uh, ja, enige verbazing gereageerd op van waarom, waarom speelt deze discussie nu. Hè? We hebben natuurlijk wel een vaag vermoeden dat het uh, veel met, met de hele verkiezingsretoriek uh, te maken heeft. En de bezuinigingen. En de bezuinigingen, maar daar kom ik misschien zo even op terug, want je bezuinigt helemaal, helemaal niks door er nu uit te stappen. Ja, en nu was wat aan het uitleggen ja, over die. Uh... Dus zeg maar tien jaar geleden erin gestapt. Wat betekent dat nou voor een bedrijf als Fokker? Dat betekent eigenlijk dat we vanaf 2002 mee ontwikkeld hebben aan de JSF. Uh, wij maken onder andere het hele uh, het bedradingspakket van de JSF. Bijna 100% van de bedrading komt uiteindelijk bij, uh, bij Fokker Elmo uh, vandaan. We maken alle deur inmiddels op het hele, het hele pro uh, programma. En we maken ook de zogenaamde flapperon. Dat zijn de bewegende delen eigenlijk van, de, van de vleugel... Uh, en in Helmond maken we de, de trekhaak, noemen wij dat De Arresting gear, waar die uiteindelijk mee op een, op een, een vliegdekschip kan, kan landen. U zei deuren, zitten de deuren in? Er zitten allerlei bewegende deuren in. Dus het is, oh, een, stelf, het is een stelf vliegtuig. Ja. Dus hij is helemaal glad. En op het moment dat er dus iets moet gebeuren: brandstof Weet of er moet lucht inlaten. Ja. Ja. Zeer, zeer, hè, nee. zeer, zeer geavanceerde technologie. Daar komen we misschien zo nog wel over te praten. Maar zeer zeer hoogtechnologische technologie. Maar goed, wat, wat er dus gebeurt, 2002 jaar gezegd, uh, wij hebben als fokker inmiddels 80 miljoen geïnvesteerd in, uh, in zeg maar, uh, die ontwikkeling, en machinerie, maar ook in de bouw van, van fabrieken. Kortom, uh, de hele aanschaf, de, de, de, hele, uh, de, de hele opbouw ja. uh, en de ontwikkeling van ja. de toestel is al in volle gang met Nederlands geld? Nou, niet, niet zozeer met Nederlands geld. Hè. Dus een dus, uh, combinatie. Hè. We, hebben er, we hebben er een miljard. De, de politiek heeft er een miljard ingestopt. En het bedrijfsleven heeft, heeft zeg maar, uiteindelijk gezegd van ja, ja, wij doen mee. Hè. Uh, uh, maar we zijn al tien jaar aan het ontwikkelen. He, we maken op dit moment zo'n 30, 40 uh, uh, onderdelen voor, of sorry, voor, voor toestellen dit jaar. Dus er lopen zo'n 40 toestellen van de band in Fort Worth uh, bij, uh, bij, bij Lockheed. He, dus we zijn niet meer in de, in de aanloopfase. We, we zitten op dat programma als Nederlands bedrijfsleven. En Het gekke is natuurlijk dat als je dan op dit moment zo'n 1200 banen hebt al... en je hebt zeg maar voor je de komende 20, 30 jaar productie voor je liggen... dan ja, dan kun je je ook voorstellen dat je daar als ondernemer toch wel even van schrikt... als een aantal politieke partijen dan nu zegt van jongens, we stappen eruit. Maar u verwijt de politiek kortzichtigheid, Michiel Breit. Ja, uit. consistentie. Consistentie is in dit soort lange termijn programma's heel belangrijk. We hadden het net even over de PVV. Daar, daar, nou, daar, daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar voor ons is consistency, zeg maar lange termijn beleid, heel belangrijk. We kunnen in deze industrie niet acteren als een speedbootje. Het heeft meer in de luchtvaart de neiging van een olietanker. De ja, consistentie ontbreekt bij de Partij van de Arbeid, want het is onder kok... Uh, destijds uh, besloten Zold, om hier Zold, mee. te Zolden doen. Zalm heeft het nog weer bekrachtigd. Uh, Balkende ja. heeft het overgenomen. En Kok is inderdaad degene, het is eigenlijk de, de, de, ja, de, de godvader van dit, zeg maar dit besluit uh, ja. geweest. Maar u, u wist ook wel dat het niet zeker zou zijn dat Nederland uh, het toestel zou, zou aanschaffen. Het is, het is uiteindelijk uh, natuurlijk een keuze hoe, uh, zeg maar hoeveel toestellen er aangeschaft uh, gaan worden. Maar als je, als je heel eerlijk bent uh, en je kijkt bijvoorbeeld naar de, de, zeg maar de logische opvolger van, uh, van de F-16, uh, want dat is het nu, uh, dan is er eigenlijk maar één programma dat in, in de buurt Komt. Er zijn natuurlijk ook allerlei onderzoeken naar gedaan de afgelopen jaren. En er komt iedere keer uit dat JSF ook de beste opvolger is. Dus Het is natuurlijk een politieke keuze om daar nog eens een keer naar te kijken. Maar wat uh, gaat er dan nou mis? Dat begrijp ik niet. U zegt, het zult... dat hoor ik ook bij Defensie, de JSF is het apparaat wat we moeten hebben. Dat is gewoon veruit het beste. We ja. profiteren ervan als Nederland doordat we meedoen aan de ontwikkeling. We heeft het net allemaal uitgelegd. Ja. Aan de andere kant zien we dat de kosten exploderen. Ja, maar die kosten moeten we even in het juiste verband uh, zien. Wij hebben als Nederland een miljard geïnvesteerd om mee te mogen doen aan die ontwikkelfase. Ja, maar wat betalen we inmiddels nog, per JSF? Nog niks, omdat daar nog helemaal geen onderhandelingen voor gestart zijn. Wij hebben als Nederland alleen maar een miljard zeg maar, uitgegeven en verder niks. Dus de serieproductie die moet nog onderhandeld worden met, uh, met Lockheed en eigenlijk met, uh, met de Amerikaanse overheid. En hoeveel vloeit die dan terug? Nou ja, dat, dat kunt u uitrekenen. Dat zijn, dat zijn, uiteindelijk is er een, natuurlijk een deal gemaakt met de industrie... om een percentage zeg maar, over die miljard terug te betalen. Dat heeft ook allemaal in de, in de kranten gestaan de af, afgelopen jaren. Dus dat voelt, vloeit in ieder geval niet terug. En ik hoorde net ook dat er, dat er sprake zou zijn van een bezuiniging... als we er op dit moment uitstappen. Maar er is helemaal geen sprake van een bezuiniging. We gaan een hele hoop banen minder krijgen. Het volume valt weg, de omzet valt weg... Ja, uiteindelijk is het dus een, een redelijk dramatisch geheel... als je er op dit moment uitstapt. En Wat, ja. wij, wat wij dus niet begrijpen als, als industrie in Nederland... waarom er nu, nu zeg maar, zo'n uh, enorme hype rondom dit, uh, rond dit programma is. Hm. En er is maar één reden voor te bedenken. Dat is, nou ja, goed, we gaan het net al even snel geld. gaan. Dat is, uh, dat is, nou, het is geen snel geld, want het kost dus geld. Nee, nee, nee, maar het, maar kost klinkt, geld het klinkt al snel, het klinkt snel dat geld, maar het kost dus duizenden, duizenden banen. En er zijn ook een aantal partijen die zeggen... van god, dan stappen we er nu uit en dan stappen we over vijf jaar weer in. Dat kan niet, want dan ben je je 9 miljard zeg maar, aan verplichtingen... die Lockheed uiteindelijk in Nederland heeft, die mee kwijt. En nee, die krijgen we niet meneer, meer terug. Meneer Beurlacher. Nee, er komt alle gedoe en onzekerheid ook niet een beetje over... door het feit van dat die compensatieorders... daar is eigenlijk ook bij de F-16 destijds... altijd heel weinig transparant geweest. Er werden hele grote bedragen genoemd, maar niemand heeft ooit is het, gezien... meest, het is het meest succesvolle programma, denk ik, in Nederland als het gaat ja, om ik, deze 30 jaar. Het draait nog steeds. Ik, hè? Wij maken nog steeds onderdelen. Ja. We doen nog steeds onderhoud, zeg maar, in Nederland voor de F-16. Ik zeg ook niet dat het niet succesvol is. Ik zeg dat ik... Op mij is het altijd heel weinig transparant ja. overgekomen. En ook die enorme kostoverschrijdingen. Dus er ja. komt nooit uit waarom dat nou precies is. En je hebt ook bijvoorbeeld nu recent dan dat de VS zelf minder uh, JSF's wil gaan aanschaffen vanwege de enorme prijs. In, in, in een bepaalde periode, hè. Dus in een bepaalde periode zullen er in eerste ja. instantie minder aangeschaft worden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, zeg maar, budgettaire constraints. Maar uiteindelijk zal het programma gewoon meer dan 3000 uh, toestellen gaan, en, gaan en doen. No nogmaals, los van het feit of dat vliegtuig nou het beste of niet het beste is... Mm -hmm. die onderzoeken hebben we overigens ook nooit gezien. Wie, wie wat heeft onderzocht en welke vliegtuigen daar tegenover stonden. Ja. Maar... Uh, ja, ik, ik heb zo sterk de indruk... in het begin, voordat we wisten wat het überhaupt zou gaan worden, waren de generaals er al zeker van... dat het de JSF moest worden. Mm -hmm. de, toen zijn er wat kamerdelegaties van mensen... die echt het verschil tussen een Airbus en een Touringcar niet kennen... naar Amerika gereisd. Mm -hmm. en, en die zeiden ook van het moet de JSF worden. Het is zo weinig transparant. Het lijkt allemaal uh, zo... Uh, paar, paar, een paar, paar, ja. paar, reacties, paar reacties, denk ik. Hè. Er zijn een aantal onderzoeken geweest. en Iedere keer komt daaruit dat, dat JSF zeg maar als beste uit de bus komt... als vijfde generatie uh, toestel. Uh, en u, gaf, ne, u gaf net aan, wat, dat is toch wel heel aardig wat er op dit moment in Nederland uh, gebeurt. Hè, dat van het, maar het is zo weinig zichtbaar. Uh, wij zijn in vier regio's actief uh, als fokker. Uh, en het gekke is, hè, er is uh, twee jaar geleden dus ge gevochten om zeg maar, het mogen hebben van de JSF fabriek in Nederland. We hebben toen een, een tender uitgeschreven als fokker naar de overheid van God. Uh, want er waren heel veel gemeentes geïnteresseerd in die werkgelegenheid. Uh, nou goed, uh, dat, staat, dat staat allemaal in, in staartjes. Maar voor uh, bijvoorbeeld een provincie als Drenthe. Hè, de commissaris van de koningin, de burgemeester. die vechten voor iedere, iedere arbeidsplaats. Dat zijn harde arbeidsplaatsen. We hebben er zo'n 300 arbeidsplaatsen bij gecreëerd de afgelopen periode. Afgelopen jaar 350 banen gecreëerd. Harde banen met mensen met rugnummers. Dus dat is. Dat is nee, maar, maar, dus, dus, maar dat, dus, dat zegt dat, ook niks over de kwaliteit van het vliegtuig. Nee, maar er zijn, u, u haalt een aantal dingen aan. U haalt aan van er is iets met dat vliegtuig aan de hand. Nee, nee, nee. nee. Uh, dus, dus de prijs dus, dus, uh, Ja, maar de prijs is nog niet onderhandeld. En die hangt dus heel sterk af van de aantallen die uiteindelijk gemaakt gaan worden. Want uiteindelijk de kosten om die ontwikkeling te maken, die zijn betaald. En uiteindelijk worden die, worden die omgeslagen over de hoeveelheid toestellen. Dus je kunt ook nog helemaal niet zeggen... Nederland heeft nog niet eens onderhandeld over de serieprijs. Dus we, we, hebben, we hebben, en dat is, dat is eigenlijk wat wij als industrie niet begrijpen. Er wordt, er wordt zeg maar met een hele hoop kreten gegooid, maar er wordt niet fact-based. Fact-based naar een aantal aspecten gekeken die met de aanschaf van dit vliegtuig Maar te maken met zoveel hebben. onduidelijkheid, bijvoorbeeld over de kostprijs van het toestel... dan kunt u toch wel begrijpen dat, dat politieke partijen huiverig zijn... Maar, om om maar om, dat, om dat door, als... om door te gaan ja, maar dat, met die nou, maar dat, dat ben ik op zich met u eens. Dus, de, dus een aantal dingen moet transparant worden. Maar als je dan op dit moment zegt van we stappen eruit... zonder na te denken over de consequenties... He, wat betekent dat voor de huidige banen? Wat ja. betekent dat voor de belastingbetaler? Hmm. Wat betekent dat voor innovatie in Nederland? He, want we gaven net al aan dat we heel veel technologieën... tussen commercial luchtvaart en defensie uh, laten springen. He, dus soms ontwikkelen we op defensiegebied en passen we daarna toe op commercial. Ja. He, de Airbussen kwamen net even aan de orde en de Gulfstreams. En soms is het precies andersom. Dus we gooien, we gooien heel veel weg als we er nu uitstappen. En ik, ik vind dat we, dat we echt... Uh, nou, he, er werd net een aantal opmerkingen gemaakt nee, Ik over. denk dat het helemaal niet gaat gebeuren nu... Nee, dat denk ik ook niet. Nee, maar, maar het dus, is wel, kijk, we het krijgen is, straks is... een nieuw kabinet. En tuurlijk, dan is het tuurlijk. nog maar de vraag, sterker nog... en ja. dat, wou, dat wilde nou. ik u graag vragen... Volgens mij is het al eerder gebeurd dat de Kamer heeft gezegd twee, exit JSF. Exact twee jaar geleden. Is en het toen gebeurd. heeft uh, van ja. middelkoop heeft gezegd ja. van nou jongens, tabé, zoeken ja. jullie het maar uit tot ja. na de verkiezingen. moet Ja, maar één ja, ding waar, waar wij echt last van hebben als, uh, als Nederlandse industrie is dat wij ook inmiddels bij onze partner uh, ja. zeg maar Lockheed en de JPO hè, zeg maar het Joint Program Office in Amerika toch wel. Heel ongeloofwaardig overkomen. En dat men dus huiverig wordt om dus extra... Omdat men huiverig te wordt. Worden. En, en, en op dit moment staan er dus nog een aantal grote pakketten te vergeven. Echt grote pakketten. En als we niet uitkijken als Nederland, dan krijgen we die niet eens meer. We krijgen we een herhaling uh, van de tankorde uit Indonesië. Nou, uh, uh, uh, we geven tegenstrijdige signalen af dus aan de, aan ja, de, absoluut, aan de Amerikanen. Absoluut, maar goed, een, uh, een, een nieuw kabinet betekent wellicht ook uh, een nieuwe kansen op een... Uh, Voortgang uh, dus van het uh, JSF-project in ieder geval. En uh, daar hoopt u natuurlijk op. Ja. Absoluut. We gaan even naar Wimbledon, naar Marcel Mesker. Paasek tegen Azarenka. Ja, mooi moment, want het is 4-4 uh, in de tweede set. Uh, Azarenka won de eerste met 6-3. En nu drie breakpoints op de service van Pacek. Het zou de beslissing kunnen zijn. Het is 0-40, dus drie breakpoints op rij. Dan is Azarenka niet heel succesvol geweest op de breakpoints. Maar uh, 0-40. Nou, we gaan kijken. De eerste service van uh, Pacek uh, komt. 21 jaar is deze nummer 37 van de wereld. Ze stonden overigens vorig jaar ook in de kwartfinale... op Wimbledon tegenover elkaar toen... Azarenka in twee sets. En nu, tweede service, die is goed. Die is niet al te hard, backhand van Azarenka. En die bal gaat uit. Ja, dat is dan voor het eerst dat ze hier door de knieën gaat, Pacek, in de tweede set. Het wordt dus 5-4 voor Azarenka. En die kan dadelijk voor de winst gaan servieren. En een plaats in de halve finale, waar ze dan mogelijk Serena Williams treft. Want die schakelde vandaag de titelverdedigster Petra Kvitova uit. Um, als we nog eventjes terugblikken op die... die ja, toch die vier kwartfinales bij de vrouwen. Eentje is dus nog niet afgespeeld. Dat is Radwanska tegen Kirilenko. 4-4 derde set. Werd dus afgebroken op baan 1. Krijgen nu wel te horen dat die mogelijk, als dit uh, snel gaat... hier nog achteraan uh, hun partij gaan afmaken op het centenkort. Dat zou hoogst ongebruikelijk zijn uh, dat ze van baan wisselen. Maar wie weet uh, gaat dat nog gebeuren. Voorlopig is het 6-3, 5-4 voor Azarenka. Ze gaat dadelijk ze vieren voor de winst. Wilt u zien wat u hoort... Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl. Ja, uh, live te zien uh, op de webcam Michiel Breedveld. Die vandaag een uh, ja, bizarre dag uh, had natuurlijk met de PVV-dissidenten die eruit zijn gestapt. Kortenhoeven en Hernandez. We begonnen dit rondje een tijdje geleden door iedereen te vragen of dit misschien wel het einde van de PVV heeft ingeluid deze, deze dag. Een LPF misschien wel, je weet nooit hoe het loopt natuurlijk. Uh, maar jij gaf daar geen antwoord op, maar ik wil graag voor jou ook een antwoord. Nou, ik had nog geen kans, maar. Nee, nee maar die denk geef ik denk niet je nu dat dus. we van de. Dat vergeet ik niet hoor. Ik denk niet dat de PVV uh, ten einde is nu. Maar dit is wel een hele stevige klap. En, maar wat we nu de afgelopen. Uh, nou ja, twee jaar. Hè, dus hier het gedoe bij de gemeenteraadsfractie in Den Haag. In diverse provincies, de eurofractie, waar uh, Daniel van der Stoep uh, uitgestapt is. Uh, uh, nou, er is overal wel wat gebeurd. Je, je ziet na zo'n periode van gedoe en ellende zie je een kleine dip en daarna lijken kiezers het weer vergeten te zijn. Hm. Ik weet niet of dat zo blijft. Uh, ik bedoel, het zou kunnen dat vrijdag uh, worden de Kamerleden geïnformeerd van de PVV uh, of en op welke plek zij uh, op de nieuwe kieslijst komen daar is dan niet een partijcongres... Uh, die dan vervolgens nog anders kan beslissen... zoals bij GroenLinks of bij alle andere partijen. Dus dan is het dat ook. En dan is het afwachten wie er dan weer aanstapt. Ja, zaterdag wordt het dan bekendgemaakt. Uh, wij gaan natuurlijk vrijdag uh, zoeken... Uh, en kijken of, of, of, het, of het leeft. Ja, kijk, als er dan meer mensen zijn... Ja, dan wordt het wel een heel groot probleem. Want ik vertelde ook al dat het een enorme klap was voor Wilders. Ja, er is echt een dreun gekregen. Ja. En ja, als dit gaat kleven... Uh, dan tast dat natuurlijk toch de betrouwbaarheid van de PVV aan. Hè? Ja. Wat is dat? Hij heeft natuurlijk twee jaar lang gepoogd de betrouwbare partner te zijn ja. met iemand met wie je zaken kon doen. Maar als vervolgens die hele partij explodeert, wie wil er dan nog zaken doen? Wat zegt dat over een politieke stroming? Nou, en, uh, hij had het over een messenpalet, hè, geloof ik, dat hem, dat hem in de rug is gestoken. Misschien heeft hij zelf wel helemaal geen zin meer. Ja, die theorie heb ik ook gehoord. Uh, Heel kort even. Ik, ik, ik zou me kunnen voorstellen, maar ik heb geen enkele aanwijzing... dat hij op korte termijn gaat stoppen. Dus, nee. ja, hoe zeer hij ook teleurgesteld is nu in zijn uh, partijgenomen. En wie moet hem dan opvolgen? Ja, Magiel de Graaf misschien. Ooit omschreven als de kroonprins van de ja, PVV. Ja, ja, Fractievoorzitter in de eerste eerste Kamer. Kamer ja. Ja. Goed, goed afwachten of dat uh, wellicht uh, gaat gebeuren. Het is bijna tien uur, zometeen meer natuurlijk, in het volgende uur. De uitslag van uh, tijd voor tijd. Er zitten heel veel mensen op te wachten. Het was een uh, bizarre vraag vandaag. Meer over zometeen na tien uur. De oranje Soap in de radio 1 sportzomer. Ja, Sint Willeburg heeft allemaal wel iets met. De mensen We hebben wel allemaal iets met willen rennen. Ja, ik hey, neem je mee. Luister elke dag ochtends rond tien voor half elf. Ik hou van Willebrug. Dus Willeburg is het verlengst van mijn leven. Dus ik hey, neem je mee, hey. De Oranjesoop. Ja, daar leeft nog steeds van vroeger tot nu. Is nog steeds wielrennen, wielrennen, wielrennen. Vanuit het wielerdorp van Nederland, Sint-Willebroort. Een rekelaf fietsen. Waar de moeie van, hè? Luister elke dag, s ochtends, rond tien voor half elf. Voor hetzelfde geld heeft u een bruinzeel Kijk op bruinzeelvloeren.nl. Komend weekend is weer het Noordzee Jazz Festival. Met optredens van onder andere Letty Kravitz, Karel Emerald, Pat Mattini en D'Angelo. Kijk en luister vrijdag, zaterdag en zondag naar Noordzee Jazz. Live op Nederland 3, Cultura 24 en Radio 6. Radio6.nl Dit is Radio 1.